9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Greenpeace heeft bij Borselen een vrachtwagen op een spoorwegovergang neergezet. Vier actievoerders hebben zich daaraan vastgeketend. De mobiele eenheid probeert de vrachtwagen in beweging te krijgen. Greenpeace wil een transport van splijtstofstaven uit de kerncentrale Borselen naar het Franse La Haak tegenhouden. In La Haak wordt het kernafval deels tot nieuwe brandstof verwerkt. Greenpeace zegt dat in de wagons een hoeveelheid afval zit... die te vergelijken is met wat is vrijgekomen bij de kernrampen... in Tsjernobyl en Fukushima. De trein staat nu dicht bij de spoorwegovergang met de Greenpeace-vrachtwagen. De wereldomroep stopt met de Nederlandstalige programma's... voor onder andere vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs. De omroep gaat zich vooral richten op landen waar geen persvrijheid is. In de Nederlandse taal blijft de omroep alleen actief als calamiteitenzender... en als leverancier van serviceinformatie aan expats... Door de nieuwe koers gaan zo'n 100 arbeidsplaatsen verloren. De reorganisatie is een reactie op de kabinetsplannen. Volgens het regeerakkoord moet de wereldomroep zich richten op de bevordering van het vrije woord. En ook moet de omroep fors bezuinigen. Het budget gaat omlaag van 46 naar 36 miljoen euro. In Amsterdam rijden vandaag de hele dag geen trams, bussen en metro's. Het personeel staakt uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen en de verplichte aanbesteding van het stadsvervoer. Volgens de bonden leiden de plannen tot het schrappen van bus- en tramlijnen. De OV-staking wordt morgen voortgezet in Den Haag en donderdag in Rotterdam. De winst en omzet van Ahold zijn in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen. De netto-wind steeg met 6,2 procent, de omzet met 5,9 procent. De resultaten werden behaald in een periode van stijgende grondstofprijzen. Ahold had vooral in Nederland last van de inflatie... die niet helemaal aan de consumenten kon worden doorberekend. De cijfers over het eerste kwartaal zijn iets beter dan analisten hadden verwacht. De opbrengst van de jaarlijkse 3FM-actie Serious Request gaat dit jaar naar moeders die beschadigd zijn door oorlog. Volgens initiatiefnemers vormen moeders de basis van de samenleving en worden juist zij vaak hard geraakt door conflicten en geweld. Vaak moeten ze met hun kinderen vluchten en verliezen ze alles. Met Serious Request zet 3FM zich samen met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. Voor de kerstdagen sluiten drie dj's zich zes dagen lang op in een glazen studio. Dat glazen huis staat dit jaar in Leiden. Het weer, eerst vrij veel bewolking, maar geleidelijk op steeds meer plaatsen ook zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond meer bewolking vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. AWB verkeersinformatie, er staat nog 120 kilometer file. De meeste staan rond Amsterdam en Utrecht... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Zoete Wouden staat 8 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Holendrecht en Alsmeer staat 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het is druk op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Raasdorp, 8 kilometer file. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Amersfoort... staat voor Knopend Amstel 9 kilometer... Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar 10 kilometer file en dat heeft te maken met wegwerkzaamheden in Wassenaar. WorldTicketCenter.nl Deze week alle vliegtickets in de zeil. WorldTicketCenter.nl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 en Lara Rensen. Een goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het hoge woord is eruit, het personeel is ingelicht. Het mes gaat diep in de wereld omhoog. Hoe diep, dat vragen we straks aan directeur Jan Hoek. Eerst naar Syrië, waar de angst voor repressailles toeneemt. De regering heeft gezworen genadeloos af te rekenen... met diegenen die verantwoordelijk zijn... voor het doodschieten van zo'n 120 veiligheidsagenten... zei de Syrische minister van Binnenlandse Zaken... in een televisietoespraak. We je heus. De neerschieten van die veiligheidsagenten zou zijn gebeurd in de stad Jizr al-Sugur, niet ver van de Turkse grens. Bewoners van die stad vrezen een nieuw bloedbad. We spraken eerder met Marjolein Weining, Zij is programmaleider Midden-Oosten voor IKV Pax Christi. Ze vertelt over de geloofwaardigheid van de berichtgeving in Syrië. Nou...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 En dat zei Marjolein Weinings. programmaleider Midden-Oosten voor IKV Pax Christi... over die gespannen situatie in Syrië. Vooral dus in de stad Yisrael al Osogur. waar de regering van plan is wraak te nemen... voor de dood van 120 veiligheidsagenten. 10 over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Na de iPhone en de iPad is het nu tijd voor iCloud. Apple-topman Steve Jobs kondigde gisteren de nieuwe dienst aan. Volgens Jobs is het nu veel te veel gedoe... om liedjes of foto's van de iPhone op de Mac te zetten. Of omgekeerd. De digitale informatie wordt met iCloud gebundeld... en staat dan dus niet meer op je eigen apparaat, maar op internet. We gaan de PC en de Mac gewoon een apparaat zijn. like een iPhone... An iPad or an iPod touch. And we're going to move the digital hub, the center of your digital life, into the cloud. Because all these new devices have communications built into them. They can all talk to the cloud whenever they want. Ja, centrum van uw digitale leven gaat dus in een. Uh... In een wolk. De digitale informatie, foto's, filmpjes, muziek... kan allemaal vrijelijk van het ene naar het andere instrument gaan op deze manier, zegt Jobs. Apple is overigens niet de enige die zich met cloud computing bezighoudt. Microsoft doet hetzelfde met het nieuwste Office. En Google brengt deze maand zelfs een laptop op de markt die helemaal om cloud draait. Wij praten erover verder met Ruud Raamakers, directeur van Center for Cloud. Een kenniscentrum over deze trend. Meneer Ramakers, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben eens wat uh, vragen gesteld hierover op Twitter en dan komen er toch vooral veel reacties uh, zoals, ja wat is het eigenlijk precies? Wat is nou een cloud? Wat is nou een cloud? Een cloud is eigenlijk een uh, stukje functionaliteit, applicaties en, en functionaliteit die je vanuit het internet krijgt. Je kunt dat een beetje vergelijken, um, uh, een van de applicaties waar veel mensen gebruik van maken, zoals Twitter en uh, Facebook. Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk de, de functionaliteit en die komt uit het internet. Die heb je zelf niet nodig op je eigen omgeving en ook niet nodig in je, uh, op je eigen pc. Maar... Je hebt die functionaliteit van het netwerk. Ja, even vertaald, dat houdt in dat je bijvoorbeeld geen harde schijf meer nodig zou hebben, maar dat je dingen opslaat op internet. Je slaat dingen op op internet, je hebt geen programmatjes meer op je pc nodig. Die programmatjes komen uit het internet. En uh, nou ja, aangezien we eigenlijk niet allemaal meer een pc hebben, maar we hebben een iPhone en we hebben een iPad en we hebben een, een, een Android smartphone. En allerlei andere mogelijkheden. Nou, die kunnen allemaal communiceren met, uh, met het internet. En daardoor kun je dus al die... Applicaties, die functionaliteit die wij willen gebruiken vanuit het internet eh, op al die verschillende systemen krijgen. Nou, meneer Ramakers, dat wat ik dan daarop zet, of daarin opsla, is dat dan wel helemaal alleen privé van mij? Dat eh, hangt een beetje af van de dienst die je afneemt en de dienst die uh, de dienstleverancier aanbiedt. Sommige dienstleveranciers zorgen daarvoor dat het helemaal voor jou is. Anderen die delen dat ook met derden. Hmm, dat zou ik maar goed opletten op de beschrijvingen. Uh, de beschrijvingen en de algemene voorwaarden is uh, zeer belangrijk... Hmm. ten opzichte van wat de leverancier ermee doet en hoe die het aanbiedt. Ja, want dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij een dienst als Twitpick, waar je foto's uploadt op Twitter. Uh, Twitpik besloot dat foto's dan ook maar door derden gebruikt mogen worden. Dat er eigenlijk geen auteursrecht op, uh, op dat soort beelden bestaat. Zou dat ook denkbaar zijn um, bij cloud computing... dat um, de informatie niet meer van jou is, maar dat die deelbaar is met anderen? Um, dat hangt een beetje af van wat voor een contractje met de leverancier... de aanbieder van de clouddienst uh, afsluit... Uh, daar, en dat zul je zien bij vele gratische diensten... daar ...waar je gewoon een, een, de algemene voorwaarden accepteert van de leverancier... ...en waarin staat dat hij die informatie mag delen met derden... ...kan het ook gedeeld worden door met derden... ...daar waar je een contract afsluit, vaak voor betaalde diensten... ...sluit een leverancier dat ook af en sluit het ook uit... ...en dan heb je ook een, rechte, uh, een gerechtigde positie... ...om eventueel bij misbruik daar in te gaan... Mm -hmm. Mijn voordeel als consument is dat mijn mogelijkheden veel groter worden? Je mogelijkheden worden ontzettend uh, vergroot. Dat zie je met de iCloud die uh, onder andere Apple aanbiedt. Uh, daar waar ik vroeger eigenlijk een liedje wat ik uh, kocht alleen maar op mijn uh, iPhone of op mijn uh, uh, eigen omgeving mocht draaien... kan ik het nu op verschillende uh, omgevingen toch afspelen, op verschillende uh, toestellen... En ja, dat, dat biedt natuurlijk veel meer mogelijkheden ja. voor een uh, consument. Maar aan de andere kant, ik zou toch maar een backup maken, want als er geen internetverbinding is, dan heb je een probleem. Uh, internetverbindingen, ja, dat is het belangrijkste. Maar we zien wel dat die internetverbindingen bijna altijd overal aanwezig zijn. Ja, totdat er één niet aanwezig is. Dat is, laat ik zo zeggen, ik denk dat we steeds meer groeien naar een uh, iets wat we uh, noemen een connected world. Okay. Dat overal waar we zijn, gewoon toegang tot het internet uh, beschikbaar is. En dus toegang tot al je applicaties en je software. Ruud Raamakers, dank dat u ons eventjes uh, wat wilde vertellen over uh, Cloud Computing, directeur van Center for Cloud. Geen dank, hartelijk dank. dank. Dan naar de Wereldomroep. Die moet fors gaan bezuinigen in de eigen organisatie. En dat gaat de omroep ook doen. Stop met Nederlandstalige programma's voor andere, andere vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs. En gaat zich vooral richten op landen waar geen persvrijheid is. Algemeen directeur van de Wereldomroep, Jan Hoek, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, noodzakelijk dat u deze strategie uh, zo verandert? Ja, ja. Uh, zoals u ongetwijfeld ook weet. Maar in Nederland moet fors bezuinigd worden uh, op de publieke omroep in het ja. geheel. Ook zo'n 22% procent, 200 miljoen. De wereldtoernoep is onderdeel van de publieke omroep en moet dus haar bijdrage leveren. En eh, voor ons, ons deel, 5% procent, eh, daarvan, wat wij nu ook krijgen, is eh, 10 miljoen. En dan is ons gevraagd van wat is jullie plan. Ja, dan, dan kijk je naar wat je doet en dan zien we dat eh, de, de Nederlanders in het buitenland, eh, die overigens nog ongeveer voor de helft gebruik van onze radio enzovoort uitzendingen maken. Uh, ...waarschijnlijk of waarschijnlijk uh, voor in ruim 90% van de gevallen uh, de toegang hebben tot internet. En dus ook wel op een andere manier aan het Nederlands nieuws zouden kunnen komen. Dat is iets lastiger, iets ingewikkelder en niet helemaal op hen toegesneden, maar goed. Terwijl de, de andere taken van de wereldomloop in die andere negen talen van het Arabisch, het Spaans enzovoort... ...in een wereld waar de persvrijheid afneemt en waar Nederland verantwoordelijkheid in heeft moeten dan prevaleren. Dus vandaar deze keus. Ja, relativerend klinkt u, meneer Hoek, ik kan me voorstellen dat het personeel anders klinkt op dit moment. Ja, ja absoluut. Nee, de, kijk, geen misverstand over dat dit uh, heel erg is dat het moet gebeuren voor de luisteraars. Waar we veel reacties van krijgen. Natuurlijk ook voor de mensen waar het over gaat. Niet alleen in Nederland, maar ook uh, een, een heleboel collega's op Bonaire en Madagaskar. Waar we nog korte golf gebruik maken van eigen korte golfstations. Tegelijkertijd de bezuinigingen op de media zijn een feit. Wij zullen daar aan mee moeten doen. Uh, wij, wij moesten daar ook zelf een visie op ontwikkelen. Uh, en als je dan kijkt naar hoe de wereld in elkaar zit qua persvrijheid. En de toegang tot de media die mensen hebben. Uh, want die is veel beperkter dan... Die meneer van cloud computing net aangaf, maar dit terzijde. <laughs> eh, dan, kom je, dan kom je toch vanuit de verantwoordelijkheid tot deze keus. Maar eh, misschien wel geen kentaak meer. U doet toch een kroonjuweel van de hand. Want die Nederlandstalige uitzending voor die. meer dan 1 miljoen Nederlanders zijn er geloof ik hè, in het buitenland. Ja. Verdwijnt dus. We focussen. Hoe, we, het gaat hoe, het gaat hoeveel niet pijn helemaal, doet dat? Maar in ons voorstel beperken we ons tot de specifieke expertinformatie. Ja. Stel, mensen kunnen Radio 1 luisteren via internet. Uh, maar er zijn ook specifieke onderwerpen voor die mensen. Over de AOW-leeftijd. Over de zorgverzekering, Over stemmen in het buitenland enzovoort. Uh, en andere ex typische expertzaken. Die Radio 1, logisch. Want het is jullie doelgroep niet, uh, nee. niet, niet uh, behandeld. Nee, ik, ik snap dat het allemaal, maar hoeveel pijn doet dat? Want het is het. Wat ik net al zei, een kroonjuweel van u. Ja, het is de, de historische op, de, de oprichting van de wereld erom, ooit ja. is hiermee begonnen. Uh, heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een organisatie die zich veel meer bezighoudt met persvrijheid en onafhankelijke informatie in de rest van de wereld. En waarbij het Nederlands al gehalveerd was vanwege de ontwikkelingen uh, die net, net werden aangegeven. En er komt een tijd dat uh, als scherpe keuzes gemaakt moeten worden, en helaas is dat zo, dat zelfs een kroonjuwel uh, niet meer gevrijwaard is van uh, de, dit soort keuzes. Meneer Hoek. Dank u wel voor uw uitleg en sterkte ermee. Dank u wel. Straks Joop van den Ende, die krijgt een hoog bezoek bij zijn musical Sister Act op Broadway. Obama zelf komt langs. Joop van den Ende vertelt er zo helemaal over bij ons. Eerst naar Edwin Gerrits, hoe is met de ochtendspits, Edwin? Ja, de meeste files die staan nog rond Amsterdam. In totaal staat er 80 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat voor Knoop het Amstel file van 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord en Oost, richting Amersfoort... tussen Afrit Volendam en Knoop het Amstel 11 kilometer file... Op de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Voorhout en Wassenaar, 8 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden in Wassenaar. Het verkeer staat daardoor ook stil op de N206 Katwijk richting Leiden. Voor de aansluiting met de A44, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. De trein met radioactief afval vanuit de kerncentrale Borselen is vertrokken. Maar kwam niet ver, Joris van der Kerkhof in Zeeland. Want er stond een vrachtwagen op de rails. Hoe is dat nu? Ja. Die vrachtwagen staat er nog steeds. Die wordt aan alle kanten door de politie uh, geprobeerd om die van de rails af te krijgen. Die vrachtwagen heeft uh, teksten erop dat uh, er geen kernenergie uh, moet komen. Dat heeft te maken met, uh, met Greenpeace. Staat er ook bij. Vier actievoerders van Greenpeace zitten onder die vrachtwagen. En dit geluid is het geluid van, een, van de trein. Van de trein die stilstaat. Uh, dit is het deel, het grijze deel, achter de wagon. Uh, waar eigenlijk gewoon passagiers in zouden kunnen. Een beetje een oude uh, trein, zo ziet hij eruit. En daarachter zitten dan de drie uh, containers met, met de staven... die van hier, van Borselen naar Laak in Frankrijk gebracht moeten worden. Hier door Zeeland, van via bergen op Zoom, Roosendaal... uiteindelijk uh, België in. In België was de burgemeester van Gent, die zag het allemaal niet... Zo Zitten, dat dat uh, ging gebeuren. Die had een kort geding aangespannen. En uh, de uitslag van dat kort geding was dat hij te laat was... Uh, met het kort geding aanspannen. Uh, het, het resultaat daarvan is dat in ieder geval de trein er gewoon doorheen mag... door, uh, door Gent. De Nederlandse gemeentes die, uh, geven aan... dat zij geen enkele probleem hebben met, uh, met het vervoer. Uh, een, een, een van de gemeentes gaf ook aan dat ze zich meer zorgen maken... om uh, de mogelijkheden om uh, ziekenhuizen uh, te bezoeken. Om uh, dat, dat auto's bij ziekenhuizen... Kunnen komen. Dit is absoluut niet gevaarlijk wat, uh, wat hier gebeurt. En een andere, de burgemeester, die gaf aan dat in nette bewoordingen met inachtneming van mijn verantwoordelijkheden verleen ik uh, mijn, uh, mijn medewerking. Nou, dat zeggen die mensen. Dus uiteindelijk als hij hier doorheen kan gaan rijden, als die actievoerders van Greenpeace hier weggehaald worden, dan kan die... Uh, kan die doorgaan, die trein. Maar, zo zeggen ze bij Greenpeace... er zullen vast ook nog wel op andere plekken actievoerders zijn... die dan proberen om de trein tegen te houden. Wat en die honden die proberen, die hebben ze vanochtend eh, ook niet ingezet. Toen stonden ze nog heel vriendelijk, de actievoerders, te woord. Eh, dat gebeurde toen nog heel vriendelijk. Toen waren er een paar vastgeklonken eh, echt rechtstreeks aan het spoor. Die zijn er afgehaald. Nu zijn er dus vier die zich vastgeklonken hebben aan een, aan een vrachtwagen. En het klinkt zoals het klinkt. De slagbomen zijn neer en dit kan dus nog wel even duren. Joris van der Kerkhof in Zeeland. Hij is dus bij dat transport van radioactief afval. Negen minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Amerikaanse president Barack Obama gaat op 23 juni naar Sister Act The Musical. Dan denk je misschien, nou en? Nou, die musical is van Joop van der Ende. En voor hen die dat niet meer weten... Sister Act kennen we van uh, Whoopi Goldberg, de film natuurlijk... waarin een nachtclubzangeres moet onderduiken bij de nonnen... daar de boel op stel te zet. En uh, dit is dus de musical die nu op Broadway staat. Strength, spirit, soul, spirit, heart, soul. Nou, zo dus, daar moeten zich dan nog wat uitzinnige nonnen... in glitterhabijten bij voorstellen, kan ik me zo indenken. Meneer Van den Ende, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u dan ook in de zaal als de president er is? Uh, ik, ik probeer mijn agenda zo te maken dat ik uh, bij kan zijn. Ja. Dat lijkt mij wel, hè? Ja. want dat is wel uniek voor ja. u en voor de musical. Ja, ja vooral, uh, we hebben dus een, een hoofdrolspeelster. En uh, zij uh, is, is uh, een, een zwarte Amerikaanse. En, en ik sprak haar om het te vertellen dat, dat uh, Obama zou komen. En dat was ja, dat zo emotioneel, die... Dus voor haar is dat uh, uh, helemaal, speciaal voor ons allemaal, voor het hele team. Maar om, uh, om je president, je, je, je zwarte, eerste zwarte president, dat hij naar jou komt kijken, jou uitkiest uit 30 andere musicals. Dat, uh, dat is uh, voor een Amerikaanse heel groot, kan ik u zeggen. Hmm. De kaartjes, hebben wij begrepen, worden ook gelijk een stuk duurder. Hè? Waarom is dat? Uh, nou, omdat uh, uh, Obama uh, bezig is om zijn verkiezingscampagne te, te op te starten en te voeren. Mm -hmm. En die wordt gefinancierd door, uh, door fans. Hè? Dus door, de, uh, dat kost heel veel geld in Amerika. Dus hij heeft een. Uh, dat is samen georganiseerd met zijn partij en afdeling New York. Het is een soort campagne zit, het Hij spreekt ook na afloop van de voorstelling 20 minuten de zaal toe. En dan is er na afloop is er een receptie in de foyer van het theater waar hij dan uh, praat met, uh, met zijn politieke fans. Nou, u zegt het al, meneer Van der Ende, de concurrentie op Broadway is groot. Er draaien 30 musicals. Ja. Weet u waarom hij voor Sixty Act heeft gekozen? Nou, Ik denk dat dat ook te maken heeft met, uh, met onze hoofdrolspeelster en Whoopi Goldberg. Die heeft een dagelijkse televisieprogramma in, uh, in Amerika, The View. En zij is uh, een maand of twee uitge geleden uitgeroepen tot de meest uh, populaire... Voice of the Day Television. En, uh, en dat was in de uitzending waar Michelle Obama de gast was. Uh -huh. En, uh, en in, in die uitzending heeft Whoopi gezegd... Uh, God, uh, denk gewoon, wij willen heel graag daarmee werken. En besef dat uh, onze hoofdrolspeelster een uniek nieuw talent is... Uh, uit een hele simpele, arme familie. En dat is een mooi verhaal. Mm. En, en ik denk dat die combinatie van Whoopi en onze hoofdrolspelers en, uh, en het, het succesvol zijn van die show op Broadway, dat dat de combinatie is. Heeft u al enige idee, meneer Van der Ende, wat dit betekent voor uh, Sister Act op Broadway? Want ik kan me zo voorstellen dat die voorlopig nog wel even draait dan ja. daar. Ja, nou kijk, natuurlijk, hè, wat heel belangrijk is, is zo'n heel groot land. Om je aandacht op je product te vestigen. En uh, als bij ons hier de minister-president uh, naar een voorstel komt, dan, dan wordt dat voor kennisgeving aangenomen. Maar als de president van Amerika, of je nou wel een fan van hem bent of niet, maar dat is voor een Amerikaan Mr. President. En dan wordt de hele stad of de halve stad afgezet. En het is altijd een, uh, een groot gebeuren en dat is national nieuws. Hm. En, uh, en dat betekent voor ons dat we. Uh, veel meer publiciteit krijgen, dat we een gevestigde show zijn. En als je gevestigd bent, dan koopt men eerder kaartjes... omdat men een zekerheid heeft. Nou Als de president erheen gaat, dan zal het wel goed zijn. Ja. Dus maar, dat helpt. Ja. Het is nu niet uh, zaligmakend, maar het, het helpt. Ja. Afgezien van die zakelijke belangen die u nooit uit het oog verliest, meneer Van der Ende... menen wij toch aan u te horen dat het u wat doet dat de president komt? Ik ik ben daar heel erg uh, trots op. Ja, ik, ik, ik, ik vind het een... Uh, uh, en het komt omdat je de, het hele verhaal naar zo'n show toe... Uh, om daar te staan en, uh, en zijn show gefinancierd te hebben. En, en uh, dat het publiek komt en dat je op je eigen... Uh, je moet je moet je voorstellen dat het is dus geen subsidie het is. Ieder kaartje wat je verkoopt heb je nodig om je kosten te betalen. Yes. Alles is heel erg duur. Dus het is een risico voor ondernemer. Je, onderneming. Je betaalt voor het doek open gaat, uh, zijn de kosten 13 miljoen dollar om überhaupt je open toneel te krijgen. En yes. dan heb je een wekelijkse running cost, alle gaasjes en reclame de uur van het theater. Dus het is echt een. Uh, een miljoen onderneming. Kortom, het is waardering voor het werk. Nou, dat, dat het, het, het is. Kijk, als je hier zo over theater praat, dan klinkt dat heel commercieel. Maar een opera in Nederland die gesubsidieerd wordt, kost net zoveel of misschien wel meer. Alleen wordt er dan niet over geld gesproken, omdat dat een gesubsidieerde situatie is. Ja. Wij doen dat geheel op eigen risico. Maar het is wel theaterkunst, het is podiumkunst. Ja. En, uh, en als je uh, podiumkunst. Uh, helemaal zelfstandig kan doen en met succes. Dat geeft een ongelooflijke beveiliging. Even naar gefeliciteerd en bedankt dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Dag. Dan nog eventjes naar India. Want de regering heeft het hard neerslaan van een hongerstaking afgelopen weekend. Ongelukken genoemd. De actie in de hoofdstad Delhi, u heeft er misschien over gehoord... werd geleid door een populaire yoga guru, Baba Ramdev. De politie had vooraf wel toestemming gegeven voor een beperkte actie. Maar ja, toen die langer doorging, is hardhandig ingegrepen. Correspondent Wilma van der Maten in Delhi. Wilma, hoe hardhandig is er ingegrepen voor de mensen die dat niet hebben meegekregen? Er zijn uh, 30 mensen gewond geraakt, waarvan één uh, vrouw zo zwaar... Dat het maar de vraag is of ze in, in leven blijft. En de beelden waren ook bijzonder schokkend. Er werd met uh, bamboestokken op de demonstranten ingeslagen. Er is zelfs uh, traangas gebruikt. Uh, en de organisator van het geheel, de yoga-guru, uh, Baba Ramdev, die werd na afloop afgevoerd. En met een vliegtuigje de hoofdstad uitgezet. En de komende twee weken is ze niet meer welkom in Delhi. Ja, en dat was allemaal wat uh, ongelukkig, Wilma. Ja, dat was bijzonder ongelukkig. Uh, de regering zegt ook dat die Baba Ramdev in feite de regering heeft misleid. Want hij had zullen komen, en daar had hij toestemming voor gekregen, voor een hele grote yoga-oefening. Waar maar liefst 56.000 mensen op afkwamen. Maar toen de regering uh, het in de smie gekregen dat die Baba er een protestactie van wilde maken. Dus eigenlijk ook in hongerstaking wilde gaan. Ja, toen werd met de yoga-leraar op vrijdag onderhandeld. En toen werd gezegd: Nou, oké, okay, je mag tot zaterdagnacht mag je in hongerstaking blijven. Maar daarna moet het echt afgelopen zijn, want het is niet de eerste hongerstaking hier in Derry de afgelopen maanden. Er, was, er zijn meer voor aanstaande Indiërs gereisd die zoveel aandacht kregen van de media, dat de regering zich genoodzaakt zag om die eisen in te winnen. Dus die zag opnieuw de bui hangen. Dus toen de yogaleraar niet wilde op opgeven, toen werd s'nachts om 1 uur zaterdagnacht. Ja, een hele ongelukkig tijdstip. Het is dus de politie op uh, al die demonstranten afgestuurd. Ja, en vervolgens zijn ze tekeer gegaan en daar hebben ze nu de spijt van, begrijpen wij? En na een, een, een enorm protest hier in India tegen dat geweld, want het was een vreedzame demonstratie, uh, zie je uh, dat de regering echt heeft, uh, het moeten komen met een soort spijtbetuiging moeten zeggen. Maar wat de regering eigenlijk het meest dwars zit, is dat, wat je ziet, is dat verschillende groepen activisten en de oppositie die vooraf verdeeld waren, hebben elkaar nu helemaal gevonden. Die zijn het dus helemaal met elkaar eens dat deze actie absoluut niet van mogen plaatsvinden. Zij zelfs van plan om nu gaan samen te werken. Ja, en dat wil de regering natuurlijk niet, want die hoopt natuurlijk dat al die activisten verdeeld blijven. Dus kwam de premier uh, gisteren voor de televisie, zei dat het erg uh, uh, ongelukkig was, noemde hij het, wat er is gebeurd. Maar tegelijkertijd zei hij ook, de politie had geen andere keus, een stuk Not of that. een zwakte bot. No. Interessant. Wilma van der Maaten vanuit Delhi, dankjewel. Trouwens, deze yoga-leraar, die Baba Ramdev, die vindt ook dat homoseksualiteit een ziekte is die door meditatie kan worden genezen. Hij is razend populair in India. Wilma van der Maaten, dankjewel. Half tien, precies einde van dit NOS Radio. 1 journaal morgenochtend zes uur. We zijn Lara en ik er weer. Nu is het tijd voor Goedemorgen Nederland met Sven Kokeman. Sven, goedemorgen. Dag Marcel, goedemorgen. Bonussen daar gaan we het over hebben. Denken we natuurlijk meteen aan de bankwereld ja. en allerlei overheidsinstellingen. Maar FNV Bouw constateert na een onderzoek dat de noodlijdende bouwsector... ook behoorlijk scheutig is voor zijn eigen topmensen. Verder, de manier waarop wij hier kinderalimentatie berekenen... is noodloos ingewikkeld en dat is slecht voor het draagvlak van de regeling. Het kan allemaal veel logischer en simpeler, blijkt uit promotieonderzoek. en een Nederlandse internist in Bremen Marcel heeft als leidinggevende in een ziekenhuis de handen vol aan de e patiënten Dat is meer zometeen meteen. Goed Goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien, door Alt Mechens. Radio 1. Het NOS-journaal. Greenpeace heeft bij Borselen een vrachtwagen aan het spoor verankerd. En vier actievoerders hebben zich aan die vrachtwagen vastgeketend. De mobiele eenheid probeert de vrachtwagen in beweging te krijgen. Greenpeace wil een transport van splijtstofstaven uit de kerncentrale Borselen naar het Franse La Haak tegenhouden. Bij de Wereldomroep verdwijnen 100 arbeidsplaatsen door een reorganisatie... als gevolg van de bezuinigingen door het kabinet. De Wereldomroep stopt met de Nederlandstalige programma's... voor onder andere vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs. De omroep gaat zich nu vooral richten op landen waar geen persvrijheid is. Op de westelijke Jordaanhoever is een moskee aangevallen... vermoedelijk door Joodse kolonisten. Een brandende autoband werd een moskee ingegooid... en het gebouw werd beklad met Hebreeuwse leuzen... Onder andere het woord prijskaartje. En dat woord wordt door militante kolonisten gebruikt... om aan te geven dat ze iedere maatregel tegen de kolonisten zullen vergelden. En de opbrengst van de Glazen Huisactie van 3FM. Serious Request gaat dit jaar naar moeders... die door oorlogsgeweld en conflicten in de wereld beschadigd zijn geraakt. Met Serious Request zet 3FM zich samen met het Rode Kruis... ieder jaar in voor een stille ramp. In december gebeurt dat. Het Glazen Huis staat dit jaar in Leiden. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ABBB verkeersinformatie. Er staat in totaal 50 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam. Op de A7 horen richting Amsterdam staat voor Afrit Saandijk 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 Noord en Oost richting Amersfoort staat voor knooppunt Watergas meer 5 kilometer file.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 Sven Kokkelman. Salaris en bonussen bij de top van bouwbedrijven zijn veel te hoog, zegt de FNV. Ons systeem van kinderalimentatie is onnodig ingewikkeld, blijkt uit onderzoek. De Turkse regeringspartij is woest op, de op het buitenlandse stemadvies... voor de oppositie en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Natuurlijk krijgt u trouwens ook nog het laatste nieuws... over dat omstreden transport van kernafval, die trein die nu stilstaat. Het is drie minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Thijs Boonens is vanochtend in Emmen. Een grote bak met water waar de olifanten van de dierentuin van Emmen hun ochtendtee gewoon water krijgen. Ik ben hier omdat olifanten uit onderzoek blijkt dat ze veel slimmer en veel socialer zijn dan menigeen dacht. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. De bonussen en de salarissen aan de top van grote bouwbedrijven in Nederland zijn te hoog. Tot die conclusie komt FNV Bouw. De vakbond onderzocht de jaarverslagen van een aantal grote bouwondernemingen in ons land. En komt dus tot die conclusie. John Kerstens, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van FNV Bouw. Hoe hoog zijn die salarissen aan de top van de bouwbedrijven? Nou, laat ik met het goede nieuws uh, beginnen. En dat is dat het uh, fijn is om te constateren dat de bouwsector het op het vlak van de topbeloningen niet het allerberoerst te uh, dus zoet doet. Er zijn nog een aantal sectoren waar de bouw tussen aanhalingstekens nog heel wat van uh, kan leren. Denk inderdaad aan de bankensector. Ja, maar ik zou het fijn vinden als uh, we beginnen met het antwoord op mijn vraag. Dus ja, hoe hoog nou, zijn die? Het antwoord, antwoord op uw vraag is dat wij de grootste zeven bouwbedrijven van Nederland hebben onderzocht. En dat daar sprake is aan top van beloningen die zo liggen tussen de 4 en de 9 ton op jaarbasis. Nou, is dat zo hoog? Uh, nou, dat is, uh, dat is misschien niet hoog als je het vergelijkt met een aantal andere sectoren, zoals ik net al uh, zei. Maar het is wel hoog als je kijkt naar in wat voor tijd de bouwsector zich op dit moment uh, bevindt. Ik zei, het is fijn om te constateren dat we op het vlak van de topbeloningen niet uh, aan de top zitten. Het is wel wat minder fijn om te constateren dat de crisis waar de bouw nog middenin zit... een hoop ellende voor heel veel mensen veroorzaakt, duizenden ontslagen... Een zeer bescheiden loonstijging voor de mensen die hun baan niet verloren. Het proberen te omzeilen door bouwbedrijven van zowat elk ontslagregel. Bewust kiezen voor onfatsoenlijke flex. En wanneer het de grote hoofdaannemers betreft het ongemene hard uitknijpen van hun onderaannemers. Maar dat op een of andere manier die hele crisis voorbij lijkt te zijn gegaan aan het salaris van die topmannen. Dat ja. is toch een beetje vreemd natuurlijk. Maar gaat het om de salarisstijging en om bonussen of om de salarissen als zodanig? van een aantal uh, factoren. Kijk, Wat ons bijvoorbeeld opvalt in uh, dat onderzoek, dat is dat de bouw het relatief juist slecht doet als het gaat om het verstrekken van openheid over de salarissen. Ja. En dat past wat ons betreft niet echt bij de cultuuromslag waar de sector na de bouwfraude zegt zoveel werk van uh, te maken. Ja. Uh, het is bijvoorbeeld erg moeilijk gebleken bij een aantal bedrijven om een groot bedrag wat in het jaarverslag genoemd werd te herleiden naar de salarissen van bijvoorbeeld de topman en zijn uh, collega's. Het lijkt wel of een aantal bouwbedrijven zich daar een beetje voor schaamt. En ja, laten we eerlijk zijn, er is natuurlijk ook wel een beetje reden voor... op dit moment in een sector die diep in de crisis zit. Hm. Laten we eens een top 5 maken. Welke bedrijven? In de bouwbedrijven. Ja. Bouw. Nou, wat, uh, uh, wie aan top staat in de bouwbedrijven die wij hebben onderzocht... Uh, dat, is, uh, dat is Heijmans. Ja. Dat is een bedrijf wat zeer fors heeft gereorganiseerd ten tijde van de crisis. Er zijn echt vele honderden mensen uitgegaan... waarbij wij echt alles op alles hebben moeten zetten... om voor die mensen een fatsoenlijk sociaal plan uh, af te spreken. Uh, ook hoog uh, zit uh, bijvoorbeeld een groot stilbouwbedrijf... stil in de zin van dat je er niet zoveel van hoort. Dat is TBI. en uh, Een bedrijf wat ons erg opviel, dat was Volker Wessels. Dat viel ons vooral op omdat daar de bonus van de topman... bijna net zo hoog was als zijn vaste salaris. En wij als FNV hebben eigenlijk... Uh, een aantal stelregels als het gaat om bonussen. Een daarvan is dat het salaris van de topman toch niet meer dan twintig keer zo hoog zou mogen zijn. als het salaris van de laagste op de loonlijst. Een tweede is dat je ten tijde van crisis niet de mensen uh, zeg maar de broekriem kunt laten aanhalen. terwijl je eigen verhogingen lustig doorgaan. En een derde. De stelregel is dat je bonus toch niet meer dan de helft zou mogen bedragen van je vaste salaris. Omdat er aan bonussen vaak allerlei vreemde prikkels zitten. Mm. En bij Volker Wessels valt op dat die bonus naar verhouding wel erg hoog is. Ja, goed. Um, uh, het gaat dus om een sector in nood. En dat is uh, ook vooral de reden waarom u er nu mee naar buiten komt. Of bent ja. u sowieso tegen hoge bonussen en hoge salaris aan de top van bedrijven? Nou, wij vinden dat mensen betaald uh, moeten worden naar wat ze waard zijn. Ja. En daar zitten natuurlijk verschillen tussen. Ja. Dat, dat ontkennen wij ook niet. We zijn nog wel een beetje van deze wereld om het zo maar te zeggen. Maar je mag er A wel transparant over zijn. Ja. Zeker als je werkt in een sector die toch al wat problemen had met transparantie. Ja. En wij vinden ook dat je eh, nou, iets meer gevoel voor je omgeving mag tonen. Als je zit in een sector, in een bedrijf waar fors gesneden wordt. Ja. Waar bijvoorbeeld bouwvakkers die op een zestiende zijn begonnen met de eindstreep van een vroegpensioen in zicht ontslagen worden... en uiteindelijk in de bijstand terechtkomen... en een halve vroegpensioen in rook zien opgaan... terwijl de bond amper een fatsoenlijk sociaal plan kan afsluiten... dan mag je je wel een beetje rekenschap geven... van hoe je jezelf dan, uh, zeg maar, beloont. Ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen heet dat dan. Ja, en uh, het kan nooit geen kwaad om bedrijven... daar af en toe een, een handje bij te helpen. Nee. Aan de andere kant kun je zeggen... u bent een vakbond, u zit niet in de raad van bestuur... dan moet u zo'n bedrijf gaan leiden als u dat vindt. Ja. Nou, ik heb uh, bewust gekozen voor, uh, voor de FNV. Dit ja. doe ik met hart en ziel. Ja. Uh, en uh, dat is voor mij uh, prima, inclusief ja. de beloning die daarbij uh, hoort. Ja. Uh, wij uh, hebben natuurlijk wel andere mogelijkheden om uh, de topsalarissen, zeker als die uit de pas lopen, ter discussie te stellen dan zelf in die Raad van Bestuur te gaan zitten. Dit ja. is er één van, ja. uh, maar ook zeg maar, uh, bij C-onderhandelingen hebben we het erover, in de politieke ja. lobby blazen ons partijtje mee. Dus je ja, hoeft niet goed. in een raad van bestuur te zitten... om iets te vinden van de salarissen van, nee, de raad van Maar bestuur. de maatschappelijke discussie raakt vooral bedrijven... die met overheidsgeld overeind worden gehouden. Zoals het bankwezen bijvoorbeeld voor een deel. En waar de belastingbetaler moet gaan opdraaien voor bonussen. Ik denk dat die daar het, het hevigst gevoerd wordt... Maar ik kom nogal eens regelmatig in een bouwkeet. En Als je dat in deze tijden doet... waar mensen hun collega's om zich heen zien wegvallen... Ja. dan mag u van mij aannemen... dat de salarissen aan de top... ook in de bouwwereld daar echt wel een item zijn. Waartoe roept u de top van die bouwwereld op? Nou, tot de dingen die ik net eigenlijk al aangaf... van uh, toon wat meer maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh, wees meer open, meer transparant over uh, je beloning. Ja. En toon iets meer gevoel voor je omgeving. Ga niet aan de ene kant zeg maar op een dubbeltje zitten als er een fatsoenlijk sociaal plan moet worden afgesloten... omdat er hardwerkende bouwvakkers uit moeten... Ja. terwijl je jezelf tegelijkertijd een 30% hogere bonus toekent. Goed, de, bo toekennen. de bonus in de bouw zijn een onderdeel van een groot onderzoek uh, samen met FNV Bondgenoten. Jullie hebben samen ook de banken doorgelicht. Ja, dat klopt. Gaat het daar inmiddels beter qua ja. moraal, zal ik maar zeggen? Nou, ik denk dat mijn collega's van Bondgenoten daar heel veel over kunnen vertellen. Laat ik het maar houden bij het feit dat dat vies tegenvalt... En uh, zeker, dat mag ik dan als voorzitter van de VVB Bouw er wel erbij zeggen. Als je merkt dat bijvoorbeeld in een bouwsector. steeds meer bouwbedrijven het steeds lastiger krijgen. om kredieten van diezelfde banken te krijgen. Dezelfde banken die binnenkort de hypotheekregels nog wat gaan uh, uh, strenger maken. Waardoor uh, zeg maar die woningmarkt die al zo lang op slot zit. en die die crisis in de bouw voor een belangrijk deel uh, veroorzaakt. op slot blijft zitten. Dus daar kun je heel wat van vinden van die banken. Die zouden nou eens echt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten tonen. Hebben ze iets geleerd? Uh, nou, als het mij eerlijk vraagt, uh, denk ik niet. Althans, ze tonen nog uh, absoluut onvoldoende dat ze iets hebben gebeurd. Ja. Goed, dan bent u van de bond. Uh, dus u gaat de straat op als u iets niet zint. Gaat u dat in dit geval ook nog doen? Nee, nou het is niet zo dat ik mag dan wel van de FNV zijn... dat ik steeds maar uh, bij alles waar ik iets van vind... of waar ik niks uh, van vind de straat uh, op ga. Ik heb ook nog, een, zoals mijn moeder altijd zei, een Hollandse mond. Ja. Dus ik kan ook op andere manieren wel duidelijk maken wat wij ergens uh, van vinden. Het ja. is in ieder geval wel zo dat dit een onderwerp is... wat in de besprekingen met bijvoorbeeld bouwweergevers regelmatig op de agenda staat. En ook, zoals ik net zei, een rol speelt uh, als ik eens een keer in Den Haag ben... en wat politici spreek. Ja, dus u gaat keurig met pak en das de zaak aan de tafel aankijken. <laughs> Nou, pak vandaag wel. Dat heb ik thuis gelaten. Oké. Okay. Ik dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. U ook. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. In Griekenland wordt voor duizenden overledenen nog steeds pensioen uitgekeerd. Voor veel, Grieken, uh, veel Grieken geven bewust een overlijden niet op om uh, zo het pensioen van hun familielid te blijven ontvangen. En de overheid heeft dat vaak niet door. Wij vinden dat gek, maar is zoiets in Nederland eigenlijk wel helemaal uitgesloten? Gert Kloosterboer van de Pensioenfederatie heeft het antwoord. Dat kan in Nederland eigenlijk niet voorkomen. En dat komt omdat gegevens van mensen uh, zijn opgenomen in wat heet de gemeente. De gemeentelijke basisadministratie. Daarin worden gegevens opgeslagen van alle mensen die in Nederland wonen en verblijven. Uh, en daar is het zo dat als iemand overleden is... ...vanuit die gemeentelijke basisadministratie automatisch een melding van overlijden gaat... ...naar onder andere het pensioenfonds. Nou, en van daaruit zal er worden gezorgd dat de pensioenuitkering wordt stopgezet. In het buitenland is het iets gecompliceerder, want daar hebben we die gemeentelijke basisadministratie niet. Maar heel veel andere landen hebben een eigen administratie voor mensen die daar wonen. Over het algemeen zal het zijn dat mensen die in het buitenland wonen, zal worden gevraagd om over het algemeen één keer per jaar een bewijs van in leven zijn toe te sturen aan, bijvoorbeeld de sociale verzekeringsbank, maar ook aan het pensioenfonds. En zolang dat bewijs jaarlijks wordt geleverd is er sprake van een pensioenuitkering. Uh, en op het moment dat iemand overleden is en dan dus dat bewijs niet meer kan leveren... Uh, en ook niet op een andere manier meldt dat hij overleden is, dan stopt de pensioenuitkering. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedemorgen... nederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Emmen. Leuk voor Thijs Boedens. verlopen overlopen door het binnenverblijf van de olifanten in de dierentuin van Emmen. En waarom ben ik hier? Ik ben hier omdat uit een groot Amerikaans onderzoek dat 40 jaar heeft geduurd... gebleken is dat olifanten veel slimmer en veel ja, sociale gedrag vertonen dan we altijd gedacht hebben. Oh. En ik loop hier met Pieter van der Valk, u bent verzorger. Ja, hier staat de grootste olifant. Hè. Wie is dit? Dit is Ratsa. Dit is ons volwassen mannetje. Hij is uh, 45 en hij weegt ruim 7000 kilo. En hij zet zijn poot nu boven op een reling. Wat, wat doet ja. hij nu? Hij zet zijn poot op het hek. Hij weet uh, van, hé, hey, ik krijg wat lekkers. Uh, de nagels, die moeten wij van hem verzorgen. Ja, dus dat gaan we nu, uh, gaan we nu even doen. Ja, hij zet keurig zijn poot uh, op het hek. En als hij maar wat lekkers krijgt, en dat zijn in dit geval de komkommers... Ja, dan, u, u, uh, u komt om in de komkommers, hè? Uh, wij krijgen uh, heel veel komkommers momenteel. Hè? Uh, gezien de bacterie die er uh, uh, gelukkig niet in zit... Ja, maar wel heel veel schade aanricht voor de telers. Ja, voor u een geluk bij een ongeluk. Eh, dat onderzoek, eh, 40 jaar onderzoek naar ja, de sociale intelligentie van, van eh, olifanten. U wist dat natuurlijk al, hè? dat ze hartstikke slim zijn. Nou ja, wij weten natuurlijk wel dat olifanten hele slimme dieren zijn. Eh, eh, het is altijd goed dat er eh, nog steeds onderzoek naar gedaan wordt. Eh, er komt steeds meer eh, boven, eh, wordt steeds meer bekend over olifanten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En eh, We hebben hier bijvoorbeeld... Eh, uh, er zijn hier al heel veel jongen geboren, maar we hebben ook wel eens een keer een jong gehad, of wat geboren werd. Dat Die moeder heel erg agressief reageerde. Nou, dan zie je dus in zo'n kudde dat het toch een hechte gemeenschap is. En dat er een tante over zo'n jong heen staat, die moeder even uh, een beetje aan de kant houdt totdat die gekalmeerd is. En die mag nou weer bij haar, uh, haar jong komen. Ja, bent u eigenlijk zelf ook een beetje een onderdeel van de kudde? Nou, wij leven heel erg aan de zijlijn van de kudde. Uh, we zijn, uh... Uh, in het verleden liepen wij tussen de olifanten. Dat doen we nu niet meer. Dat heeft alles met de veiligheid te maken. En toen was je er veel meer tussen. En toen stuurde je ook meer. Maar nu is het veel meer. Zij moeten hun eigen uh, nou ja, problemen oplossen. Voor zover de problemen zijn. En dat doen ze gelukkig ook heel goed. Ja. Ja. Nu is het uh, ja, een kudde. Uh, ze zijn heel sociaal. Uh, hebben ze ook echte persoonlijkheden? Als we dus bijvoorbeeld kijken naar de olifanten die hier staan... en ook komkommers staan te eten. ja, Wat voor persoonlijkheid heeft die? Nou, dat is uh, Mappelai. Dat is een, uh, een vrouwtje van 13 jaar. Nou, ze is uh, zorgzaam voor de jongen. Voor de, vooral voor de, uh, als ze net geboren zijn. Dan assisteert ze de moeders. Uh, verder heeft ze jammer genoeg zelf nog nooit een jong gehad. Uh, dat, uh, ja, dat hopen we eigenlijk dat het wel een keer gebeurt. En zij is... Wel een klein beetje, als je naar de volwassen vrouwtjes kijkt, is zij wel een klein beetje een buitenbeentje van de groep. En we hebben hier uh, nog een kudde. Uh, in 1988 hebben we zeven jonge olifanten uit Birma vandaan gekregen. Eén mannetje, zes vrouwtjes. En van die zes vrouwtjes zijn er nog twee over. En dat zijn dus echt twee families. En je merkt het nu ook, je ziet het nu heel, heel mooi in de stal. Dit is één familie. En daar staat de andere familie. Ze scheiden zich morgens ook automatisch en dat geeft ook weer een stukje rust. Dus deze twee gaan altijd hier staan en de rest blijft altijd aan die kant van het hek. Heeft u zelf nog voorkeuren? Wie vindt u het leukste? Nou ja, een jong olifantje is natuurlijk altijd heel, heel leuk. <lacht> nou ja, de jongste die staat ertussen, die is vier maanden. Dus dat is een heel schattig olifantje. Nou ja, die, dat zie je gewoon hè, de, de eerste weken ja uh, dat hij dat heel veel bij moet uh, komen om, om, om dingen mee te doen. En je merkt nu dat hij gewoon ouder wordt. Hij gaat met een broertje spelen. Nou ja, dat is gewoon een geweldig mooi gezicht. Dat, dat brengt heel veel leven in de kudde. En dat is ook ons, uh, ons geluk hier in de dierentuin. Dat we toch een relatief jonge kudde hebben waar heel veel jonge dieren zitten. En daar merk je dus ook hoe zo'n familie in elkaar zit. De olifanten hier die gaan nog wel even door met komkommer. Ik vermoed dat ze de komende maanden op een komkommerdieet staan. Want uh, het wordt hier met bakken tegelijk aangevoerd. Zometeen gaan ze naar buiten. Uh, en dan pret maken, maar lijkt me. Nou ja, uh, uh, ook buiten brengen we eerst wat komkommers. Het buitentrein moet nemen schoongemaakt worden. Daar gaan ze naar buiten toe. Nou ja, en dan is die jonge olifanten Ja, Dat is uh, plezier, lol, uh, spelen. Als het een beetje gaat regenen, het water in, het water uit. Onder het zand gooi je het water weer in, uit. Dus het is, is gewoon geweldig. Ja. Succes voor mij. Ja, dankjewel. Bijdrage was dat vanuit Emmen van Thijs Boedens. Straks, waarom geeft een Brits tijdschrift de Turkse kiezers... een stemadvies tegen de zittende premier? Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Dag meneer Giliët. U presenteert over een paar weken de nieuwe dorpomroepster van Breskens. Ja, dan moet u. Ik zal u verwijzen naar het VVV-kantoor. Is dat goed? Maar u bent degene die het gaat presenteren, staat er? Nee, dat weet ik nog niet hoor. VVVV Vlaanderen, kantoor Breskens, goedemorgen. Het gaat echt om een mevrouw die de komende tijd, dus zeg maar het aankomende jaar, als ze gekozen wordt, Breskens zal vertegenwoordigen als dorp dorpsomroepster. Dus die mevrouw moet zichzelf opgeven. Daar is een uh, keuze in gemaakt... van een aantal dames. Want het moet een dame zijn. Maar ik denk dat ik u beter kan doorverbinden... met iemand die in die organisatie zit. En dat is mevrouw Valk. Mevrouw Valk, ga ik zo bellen. Maar weet u waarom meneer Gilead niet wil praten? Hij is, uh, het wordt echt een oud mannetje. Ja. Maar hij is heel zijn leven ook kunstenaar geweest. Maar hij heeft bijvoorbeeld al jaren... Een, uh, een gezin, ik meen uit ja, of nou Afghanistan is of Pakistan. Gewoon bij mijn huis. Dus hij loopt smiddags achter de buggy te wandelen van zijn <laughs> kinderen, zeg maar. Ja, ah, dan begrijp ik het wel. Mevrouw Valk, wat is uw taak in de verkiezing van de dorpomroepster van Brest? Nou ja, ik zit officieel in de jury, maar uh, ja, ik zit in de jury. Ja. Maar de, de verkiezing, waar het nu en ik kom had, we staan hier in de plaatselijke supermarkt staan er aan een aantal weken stembussen. En we zijn eigenlijk nu op zoek naar een passende naam. Oh, dat is een soort, uh, bijna een soort carnavaleske naam is dat eigenlijk. Nou ja, een beetje passend bij de plaats hier. Een soort trusje van het slusje, zoiets. Dat zou kunnen? Dat zou kunnen, ja. Ja. Zit je wel voor de rest van je leven vast aan die naam? Ja, maar ze krijgt het alleen dan, natuurlijk, als ze, ze krijgt ook passende kledij. En, en, en bel dus, nou, dat is een bal natuurlijk, een omroepster wordt een bal En een passende rol van perkament voor de teksten. Ze wordt helemaal aangekleed. En zij wordt dorpomroepster? Het zal niet een meisje van 20 zijn, denk ik. Nee, nee, nee, nee. Er was een minimumleeftijd van 25. Dat uh, was geëist. Dat is niet heel erg uh, ladylike, een drop-omroepster. Die ze lekker staat te schreeuwen op straat. O ja, ze staan niet te schreeuwen. Nee. U weet toch wat een omroeper doet? Die leest zijn tekst voor. Ze staan niet echt te schreeuwen of te dreunen. <lacht> nou nee hoor, echt niet. <lacht> <lacht> Hoe oud is degene die u nu heeft uitgekozen? Nou, ik denk dat ze bij hem 40 is of zo. Meneer Giliët, ik kom nog even bij u terug. Want ik wil toch nog even weten waarom u niet wilt praten. Want u bent, u bent ook een uh, belangrijk iemand in het dorp. Nou, nee, nee, dat wil ik niet horen. <laughs> ik, nee, je moet maar bellen naar het CVV-kantoor. Maar wat doet u dan? Doet u dat goed? Ja, maar ik ben toch nieuwsgierig wat u doet. Wat, wat ja, nee, no, ik hou daar niet zo van, van die dingen hoor. <laughs> nee, ik doe dan niet zo graag, zulke dingen zeggen. Het is uw uh, rol in, in Brestkunst, normaal. Wat ik doe. Ja, ik ben, hier, ja, ik ben hier al heel lang pastoor geweest, meer dan 40 jaar. En u presenteert een nieuwe dorp ja, de nieuwe dorpomroepster. Ja, inderdaad. Roemen, dat doen meneer niet zoveel, hè. Dat doen wij niet, hoor. We, we slaan niet op wat zij gehad, zeggen meneer. Brenger van het goede nieuws was Erik Bakker. Het is tien voor tien. We gaan naar... Uh... Uh, dat uh, transport van kernafval... dat uh, vanochtend uh, is vertrokken van Borselen naar La Haag. maar niet heel veel uh, verder is gekomen... omdat Greenpeace met een grote blokkade bezig is op het spoor... waardoor de trein stilstaat. Joris van der Kerkhoff, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Is die uh, blokkade inmiddels al opgeheven en rijdt die trein alweer? Ja, die trein heeft vijf kilometer uh, gereden vanaf Borselen, vanaf de kerncentrale, uiteindelijk uh, ja, de haven Vlissingen-Oost in... en staat nu bij een spoorwegovergang uh, stil... In alle stilte om die trein heen. Uh, Zo'n zo 40 uh, politieagenten met gele hesjes die de trein aan het beschermen zijn. Uh, op de spoorwegovergang uh, dat vrachtwagenbusje van, de, van Greenpeace. Kernenergie spoort niet. En daar zitten nog steeds vier mensen midden op het spoor vastgeklonken aan een, uh, aan een busje. En allemaal politieagenten die hun best doen om ze daarvan los te krijgen. Uh, de, de, de mensen van Greenpeace hoeven niet per se los. Maar ze willen echt per se dat het busje van het spoor gaat. Zodat, ze, zodat de trein uiteindelijk uh, door kan, uh, kan gaan. Dat is nu, wat zal het zijn, een uur, anderhalf uur eh, bezig dat eh, deze status quo hier nu is. Vijf kilometer heeft die trein in ieder geval gereden. Nog honderden kilometers te gaan, Sven. Hou ons op de hoogte daarvan van de gebeurtenissen en kijken of die trein weer gaat rijden... of dat Greenpeace erin slaagt om dat transport langdurig tegen te houden. Joris van der Kerkhoff, NOS-collega, dankjewel. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Dan nu het Britse tijdschrift The Economist. Dat heeft de Turkse kiezers opgeroepen... om de zittende premier Recep Tayyip Erdogan weg te stemmen. Zondag zijn er verkiezingen in dat land. En het artikel heeft, zo is in de start van de campagne uh, te merken... grote commotie veroorzaakt. Turkije-correspondent Bernard Bouman. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is wel heel ongebruikelijk dat de, uh, The Economist... zo'n uh, stellingname inneemt tegen Erdogan. Waarom doen ze dat? Nou, ze zeggen dat ze doen uh, voor de democratie... Uh, ze vinden eigenlijk dat Erdogan te machtig wordt in Turkije. Nou, je kunt je herinneren, de afgelopen jaar heeft Erdogan heel veel gevochten met alle seculiere instituties van Turkije. Met het leger, met de rechterlijke macht. Nou, noem ze allemaal maar op. Ja. De instituties die hebben het verloren. Het leger stelt weinig meer voor. Er zitten heel veel hoge militairen in de gevangenis. De rechterlijke macht is gereorganiseerd. Dus Erdogan heeft het eigenlijk helemaal voor het zeggen in Turkije. En de economist vindt dat niet goed. En die zegt er moet een soort tegenwicht zijn. Dus hebben ze opgeroepen om niet op Erdogan te stemmen, maar op de uh, oppositie. Ja, heeft het blad gelijk in zijn analyse? Nou, als je mij heel eerlijk vraagt, dan zou ik uh, ja zeggen. Want Erdogan heeft gewoon heel veel macht in Turkije. En heel veel seculiere Turken, die beginnen hem ook gewoon sultan te noemen. Alsof hij een sultan van het Ottomaanse Rijk is. Maar om je maar één voorbeeld te geven van hoeveel hij te zeggen heeft. Op een gegeven moment ging hij naar Kars toe. Dat is een stad in het noorden van Turkije, bij de Armeense grens. En daar staat een monument, een heel groot monument voor de menselijkheid... Uh, wat hij kennelijk dus een heel lelijk monument vond. En hij liep daar en hij zei: Wat is dit monument toch lelijk en wat doet het hier? Nou, je gelooft het of niet, de volgende dag of een week daarna kwam de gemeenteraad van Kars bijeen. en die hebben besloten om het monument weg te halen en te vernietigen. Dus zoveel macht heeft hij in Turkije. Ja, dan zal hij dan wel flink van baden dat uh, toch een vrij invloedrijk blad als The Economist. Uh, een negatief stemadvies tegen hem geeft. Nou, hij is niet blij mee en hij heeft er ook een opmerking over gemaakt. Hij heeft gezegd uh, waarom doen ze dat? En toen suggereerde hij eigenlijk op een vrij besmuite manier dat Israël erachter zit. Ah. Hij had het. <laughs> nou, dat is, tegenwoordig is dat een vrij veel voorkomende argumentatie in Turkije, kan ik je zeggen. Ja. Maar goed, hij zegt dan van uh, het komt van, <coughs> van de internationale media en die hebben goede contacten met Israël. Dus ja. uh, hij is er niet blij mee. Ja. Goed, de vraag is of het invloed zal hebben op het stemgedrag van het uh, electoraat daar in Turkije. Nou, enerzijds wel, anderzijds niet. Degene die zich aangesproken voelen, dat is de, zijn de intellectuelen, de intelligentia. De, die hebben voor een la, lange tijd hebben die de AK-partij gesteund. Maar die beginnen nu wat problemen te krijgen met de AK-partij. En zo'n artikel van De Economist zal hen nog eens nadoen denken... van wilden zij die partij wel steunen. Daar staat tegenover dat Turkije natuurlijk ook een heel nationalistisch land is. Ja. En als, je, als Erdogan bekritiseerd wordt vanuit het buitenland dan maakt dat voor populariteit bij nationalistische Turken alleen maar hoger, vrees ik. Juist, dus zo'n uh, eenduidig beeld geeft dat ook weer niet. Nou is de vrees dat die partij van Erdogan <kuggen> zoveel zetels wint bij die verkiezingen... dat hij de grondwet kan gaan herschrijven. Stel dat dat uh, uitkomt, wat, wat wil hij dan gaan veranderen? Wat wil hij gaan herschrijven met andere woorden? Nou ja, die grondwet die is ingevoerd de huidige grondwet na de militaire staatsgreep van uh, 1980. En dat is een heel erg seculiere grondwet. Ja. Waarin eigenlijk allerlei maatregelen staan om de islam onder controle te houden. Nou ja, Taïb Erdogan komt natuurlijk uit de islamitische hoek. Dus je kunt je wel voorstellen dat als hij een nieuwe grondwet gaat schrijven, gaat schrijven dat dat een grondwet wordt die, wordt die stukken minder seculier is. En die stukken meer ruim baan geeft aan de islam. Juist. Met andere woorden, uh, dat zijn natuurlijk de koren op de molen ook van landen die Turkije niet in de Europese Unie willen. Zoals bijvoorbeeld Geert Wilders, Marine Le Pen en dat soort politici. Ja, die, zullen, die moeten maar eens heel goed kijken wat er nu in Turkije gebeurt. Dus A. naar die positie van Erdogan. Maar B. ook naar die grondwet inderdaad. Want op een gegeven moment, als er een nieuwe grondwet komt. dan staan daar vast en zeker dingen in. die zulke politici die jij noemde. niet op prijs stellen. en die ze inderdaad kunnen gebruiken om Turkije nog verder uit de Europese Unie te houden. Ja, en ligt Erdogan daarvoor wakker of kan het een rotzorg zijn? Uh, vroeger zou hij er van wak hebben gelegen, nu niet meer heel erg zo, want Turkije groeit snel. Turkije is inmiddels een regionale grootmacht, dus uh, ik geloof niet dat hij daar één seconde minder over zal van zal slapen, heel eerlijk gezegd. Nee, sterke economie inmiddels ook, en dat is misschien ook wel de reden waarom De Economist, toch een blad waar uh, veel aandacht is voor de economie, uh, <laughs> zich hier uh, druk over maakt, of niet? Ja, die hebben Turkije altijd heel goed gevolgd. Ja. En die sterke economie, dat is inderdaad wel iets wat heel belangrijk is. Want dat is ook een gedeeltelijke verklaring waarom Erdogan deze verkiezingen toch uh, gaat winnen. Ja. Maar het is wel uh, dat artikel van The Economist... Ja. is wel iets waar toch de intelligentia in Turkije zich van achter de oren krapt. Bernard Bouwman, dankjewel. Straks, dames en heren, ons ingewikkelde systeem van kinderalimentatie... leidt tot onnodige verwarring in juridische procedures. In het vervolg, na het nieuws met Dorot Megens. Tot zo. Dit is Radio 1. E.